10 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Opstaan, vallen opstaan en opnieuw beginnen. Zo begon ik de uitzending. Dat valt niet altijd mee. We gaan het er na 10 uur over hebben. Steeds meer mensen komen na een scheiding in de dakloze opvang terecht. Omdat er simpelweg te weinig sociale huurwoningen zijn. En wat kunnen werkzoekende 50-plussers doen... om die nieuwe baan toch te vinden? We gaan het over hebben zo. Na het NOS Journaal met Mark Hokken. Ook huisartsen sluiten zich aan bij de groeiende lijst organisaties... die de aangifte tegen de tabaksindustrie steunen. Het Nederlands Huisartsengenootschap, de Landelijke Huisartsenvereniging... en in scharen zich achter de aangifte van advocaat Fiek. Volgens de huisartsen is roken de belangrijkste verklaring... van vroegtijdige ziekte en sterfte in Nederland. Nadat gisteren was gebleken dat minister Zelstra had gelogen... over een ontmoeting met president Poetin... blijkt nu dat hij de woorden die hij van zijn bron hoorde... verkeerd heeft geïnterpreteerd... Zelstra vertelde op een partijcongres dat de Russische president sprak over het uitbreiden van Rusland. Hij was zelf niet bij Poetin geweest, hij hoorde het verhaal van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer. Die zegt nu tegen de Volkskrant dat Zelstra de woorden onterecht heeft opgevat als oorlogstaal. En dat brengt Zelstra nog meer in verlegenheid, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. De inhoud staat, zo was het verhaal van zowel de coalitiepartijen... als van Zijlstra en van Rutte. En wat blijkt nu? Die inhoud die, uh, ja, die staat niet echt, die huppelt toch een beetje. Meerdere partijen willen vandaag in een spoeddebat... tekst en uitleg van Zijlstra. Het was een goed jaar voor uitzendbureau Randstad. Het bedrijf profiteert van de economische groei... en boekte een omzet van ruim 23 miljard euro. De winst kwam uit op 631 miljoen euro... en dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor... Bij een grote politie- en legeractie van Egypte in de Sinaï... zijn 400 mensen opgepakt. Bij de operatie die vrijdag begon... zijn in totaal 38 extremisten gedood, meldt het leger. In het gebied is een tak van de islamitische terreurgroep IS actief. En na een rechtsextremistische demonstratie in Dresden zijn zes neonazies aangevallen. Twee van hen zijn zo zwaar mishandeld... dat ze naar het ziekenhuis moesten. Vermoedelijk zijn de daders ultralinkse activisten. Een kwart van de middelbare scholen organiseert geen schoolreisjes meer... naar steden waar de afgelopen jaren een terroristische aanslag is gepleegd. Een onderwijsonderzoeksbureau en het AD ondervroegen ruim 200 schooldirecteuren... over de bestemmingen voor buitenlandse reisjes. En volgens deze, onderzoekers, deze onderzoeker hebben de ouders een flinke invloed. Het blijkt uit het onderzoek dat op de helft van de scholen... die je uitjes organiseert naar het buitenland... dat er ouders zijn die niet willen dat hun kind meegaat. En dat zijn natuurlijk enkele ouders per school. Maar ja, over de hele linie heen zijn dat natuurlijk toch veel ouders. Vooral Londen, Parijs en Berlijn worden vaak als reisbestemming geschrapt. En daardoor zijn andere steden juist populairder geworden... zoals de Tsjechische hoofdstad Praag. Een paar scholen zijn om veiligheidsredenen... helemaal gestopt met buitenlandse reisjes.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 Ook morgen is het zonnig, met name in het oosten van het land. In het westen zijn wat meer wolken en het wordt dan opnieuw zo'n 5 graden. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Kees Kwaks. Op de A4 vanaf Rotterdam naar Antwerpen gebeurt een ongeluk bij Hoge Heide. Daar is de rijbaan dicht. Vanaf de afrit Tolen staat het verkeer in de file. Het verkeer richting Vlissingen kan omrijden via Zierikzee. Over de A59, de A29 en de A59. Ook op de A58 staat file tussen Heerl en Hoge Heide 4 kilometer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 het werelds grootste sociale netwerk Facebook kampt met een crisis. Lisbeth Staats reist af naar Silicon Valley om te zien... of en hoe Facebook gered kan worden. Brandpunt Plus, vanavond om 9 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2. Hé, hey, automobilist. Zin in iets anders? Iets groters? Of toch liever iets kleiners? Iets om indruk mee te maken? Sorry. Iets klassieks? Of juist eentje die wat meer van nu is?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 en hier nog altijd aan tafel John de Wolf, Wouter de Winter van de Telegraaf... en Emmy Klooster van dakloze opvang De Binnenvest uit Leiden... die steeds meer gescheiden alleenstaande ouders met kinderen aan ziet kloppen voor hulp. Als je gaat scheiden, geeft dat over het algemeen natuurlijk een hoop ellende. Maar als je daarna ook geen huis kunt vinden voor jezelf en de kinderen... dan lopen de problemen snel op. Steeds meer ouders kloppen uiteindelijk aan bij de dakloze opvang... omdat ze gewoon niet meer weten hoe ze het anders moeten redden. Emmy, je werkt dus bij de dakloze opvang de Binnenvest in de regio Leiden. Ja. Hoeveel ouders met kinderen kloppen aan dan bij jullie? We hebben de cijfers van 2017 hebben we nog niet op een rijp dit moment. Daar zijn we mee bezig, maar in 2016 hebben wij zo'n 150 ouders met kinderen uh, gehad die bij ons hulp vroegen en die wij ook hebben opgenomen in de opvang. Oké, okay, die zijn dan en die krijgen dan een stapelbedje. Die slapen tussen. Nee, we hebben, we hebben verschillende soorten van voorzieningen. Dus mensen die alleenstaand zijn en geen kinderen bij zich hebben. die brengen wij onder in een dag- en nachtopvang. waar je inderdaad met volwassenen ruimte deelt. Ja. Uh, maar ouders met kinderen brengen wij onder in woningen. Uh, okay. die we voor, ik zal maar zeggen, de crisissituatie beschikbaar hebben. Ah, kijk. Dus die, dat, die, die voorziening hebben jullie al getroffen. Ja. Noodgedwongen. Ja, die eigenlijk. voorziening is ja. er. Maar er is meer vraag uh, naar dit soort plaatsen dan dat wij plekken hebben. Ja. Uh, en we zien ook dat de vraag toeneemt. Uh, eigenlijk jaar op jaar uh, zien we een toenemende vraag. Want voor de duidelijkheid, dit zijn geen, geen ouders... die ook nog andere problematiek hebben... waardoor je over het algemeen bij de dakloze opvang terecht kunt. Er zit geen financiële problematiek nog aan, geen psychische problemen verder. Dit zijn puur mensen die gewoon geen huis kunnen vinden. Uh, ja, die mensen melden zich bij ons. En uh, wat, we dan, wat we eigenlijk doen, omdat we natuurlijk een beperkt aantal plekken hebben... is dat we kijken hoe... Uh, veel problemen heb je. En als je niet zoveel problemen hebt, dan gaan we met je kijken... of je niet gebruik hoeft te maken van onze voorziening. Ja. Dus in feite betekent het dat als je alleen op zoek bent naar een woning... en niet veel problemen hebt, dat we tegen je zeggen... joh, probeer iets te vinden in je eigen netwerk. Uh, we weten nog wel, eens een plek waar je tijdelijk uh, uh, iets kunt huren. En dat we op die manier mensen buiten de opvang proberen te houden. Ja, want dat is natuurlijk ook waar mensen zelf niet op zullen zitten te wachten. En jullie ook niet. Er zijn genoeg uh, plekken, of tenminste... die worden snel bezet en horen ook bezet te worden natuurlijk door anderen. Groepen. De Monitor, televisieprogramma van onze collega's... Die besteedt vanavond ook hier aandacht aan. Laten we eens luisteren naar wijkverpleegkundige Jenny... die na haar scheiding bijna op straat kwam te staan... en nu in een vakantiewoning woont... omdat ze geen sociale huurwoning kon vinden. Uh, als ik dit niet had gehad... was mijn enige optie eigenlijk nog... naar de dak- en thuislozenopvang. Ik heb contact gehad met maatschappelijk werken... met Centrum, Jeugd en Gezin. Goh, jongens, dit is mijn situatie, mijn urgentie is afgewezen. Vanaf 16 november kom ik gewoon op straat te staan... En dan vind ik dat je, dat je in ieder geval een beetje medeleven en hulp verdient. Zij zijn van mening dat kinderen bij mijn ex-man moeten gaan wonen omdat hij een eigen koopwoning heeft. En dat hij s'nachts al moet werken, daar kijken ze niet naar. Dan komen ze met een uh, oplossing als uh, dat ik daar midden in de nacht om vier uur op de bank moet zitten. Ze denken niet na nou over wat het in de praktijk uh, teweeg gaat brengen. Zowel voor mij, maar zeker voor mijn kinderen. Slapen slechter, eten slechter. En die verdienen. En uh, een blijvende oplossing, een blijvende plek. Dat is het verhaal van Jenny. John, John de Wolf, jij bent zelf gescheiden een aantal jaren geleden. Ja, een aantal geleden. Kijken met zo'n blik van... Ja, de, de theorie en praktijk, ze zeggen het al, die, de dame die we net horen. Ja. Ja, dat is natuurlijk schrikbarend. Je kan wel van achter een bureau bepaalde dingen gaan roepen en zeggen... Maar de praktijkdingen zijn toch, gaan toch iets anders. He. Je ja. hebt ook met gevoel te maken. En, ja, het is verschrikkelijk. Scheiden is al verschrikkelijk. He, want je neemt kinderen. Ook nog eens als er kinderen bij zijn. He, je neemt kinderen ja. met elkaar om toch hopelijk heel je leven bij elkaar te blijven. Nou, dan is het al verschrikkelijk dat je uit elkaar gaat. En dan is het nog uh, erger dan dat je, dat je geen woning kan vinden. Ja. Uh, en, en dat je dan zo afglijdt. En dat is echt. Uh, nou, je glijdt ja, af naar uh... Want dat is eigenlijk ja, het je probleem af, hè, wat ontstaat, ja, nou, wat jullie ook hebben berekend. Van het is niet ja, alleen. Je komt eigenlijk zonder problemen, zeg maar, even kom je binnen, maar het stapelt zich op ja, door onder meer de stress die ja. het met zich meebrengt. Of? Nou ja, door de stress die het met zich meebrengt. Maar wij, wij kennen, wij kennen um, mensen als Jenny. Uh, um, en uh, in eerste instantie zeggen we dus nee, we kunnen je niet helpen. Omdat we uh, te weinig plekken hiervoor hebben. Um, wat, aan de, aan de, um, uh, uh, wat hier eigenlijk de oorzaak van is... is natuurlijk gewoon een tekort aan woningen. Ja. En de uh, regelgeving, als het gaat over huisvesting door corporaties... Die, zijn, die regelgeving is zo aangescherpt... dat je als je gescheiden bent, kom je gewoon niet in aanmerking voor een urgentie. Want dat dacht ik, ik dacht, je hebt urgentieverklaringen... Nee. voor mensen nee. die nou ja, zeker nee. met kinderen op straat komen te staan. Maar ja. dat is dus niet zo. Nee, dan kom je niet in aanmerking voor een urgentie. Eigenlijk... Is dat wel zo geweest? Of was het in het niet? verleden is dat wel zo geweest. Ik ben zelf ook ooit gescheiden... Tijden, um, uh, met een kind. En ik kwam in aanmerking voor een urgentie. In die tijd nog. Ja. Maar dat is langer geleden. En dit is al een aantal jaren is dit zo. En dat heeft natuurlijk alles te maken. Juist ook met het tekort aan woningen. Wat, uh, wat er is. Ja. Wat beschikbaar is. Dus dat betekent dat um, vanuit de eigen krachtgedachte hè, uh, nou, hè, uh, mensen moeten zichzelf zien te redden. Maak vooral gebruik van je eigen netwerk. Kijk zelf naar je eigen oplossingen die je kunt treffen. Wordt dan gezegd uh, u moet het zelf zien te regelen. Mm -hmm. Geldt het, mag ik iets vragen? Ja. Geldt het uh, Geldt voor het hele land? Of zijn er plekken waar het meer geldt en op andere plekken minder? Wij werken in de hele regio uh, Zuid-Holland-Noord. Ja. Uh, hier zien we dit probleem uh, in sterke mate. En ik denk dat dit niet de enige regio is waar dit zo nee. is. Want collega's dus van de Monitor die dat onderzoeken... die komen dit inderdaad in het hele land tegen. Ja. De exacte cijfers die, die hebben we dus niet. Maar dit is wel een geluid wat je op heel veel ja. plekken in het land hoort. Ja. Door dat tekort aan, uh, aan sociale woningen. Maar dit klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde als met de werkzoekenden. Gebruik je eigen netwerk. He? Mensen gaan er maar vanuit dat men een netwerk mm. hebben. En bij heel veel gaat dat goed, maar bij heel veel gaat het niet goed. En wat is dan de oplossing? Nou ja, wat je ziet, uh, uh, een woning is eigenlijk... Hè, als je kijkt naar de belangrijkste behoeften van mensen... dan is eigenlijk de allereerste behoefte... Is een dak boven je hoofd, nee. eten, een plek om te slapen en te zijn. Um, als die plek er niet is, of als die plek slecht is... Uh, als je in een vakantiewoning uh, zit en je moet weer verkassen... want die vakantiewoning wordt weer voor iets anders gebruikt door de eigenaar... als je op een bootje slaapt... wij zien heel veel mensen die op bootjes uh, verblijven... Um, dan gaat je gezondheid achteruit, kinderen raken... Uh, uh, Gestrest, uh, slapen minder. Uh, misschien kom je ver van je werk af te zitten. Je houdt je werk op een gegeven moment niet vol. Je raakt werkloos. Um, je hebt niet meer, ik zou maar zeggen, de kracht om op zoek te gaan naar ander werk. En uiteindelijk komen ze wel bij ons in de opvang terecht. Ja. Want dan, dan hebben ze de, wel een meer zorg. Ja. En ja. dan is er heel veel hulp nodig. Maar dan, is het, dan zijn natuurlijk de kosten van de zorg ook duur. Ja, want jullie hebben berekend dat de maatschappelijke kosten. dat dat neer kan komen op 100.000 euro. Per gezin. Het hangt af he, van wat er dan precies nodig is. Maar een, uh, als je, uh, stel dat je werkloos wordt. Je krijgt uh, een WW-uitkering een aantal maanden. En daarna een bijstandsuitkering. Dat kost er bijna 20.000 euro op jaar. Bij ja, dus je gaat dan eigenlijk uit ja. van het meest negatieve scenario. Ja. Dan zou je op die ton aan, aan kosten komen. Dan kun je ook nog op uh, twee ton komen. Uh, dat ligt eraan hoeveel hulp aan boord nodig is. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe kun je dit nu keren? Ja, door meer woningen te bouwen ja Daar, daar komt het bijna op neer. Ja, dat, en daar dat... zijn natuurlijk allerlei plannen voor in Nederland. Um, um, maar we hebben natuurlijk een enorme achterstand... als het gaat over het bouwen van woningen. Um, en waar, ja, waar ik bang voor ben, is dat ondanks de plannen... dat het natuurlijk toch lang gaat duren... voordat die woningvoorraad uh, is aangevuld... Mm. Uh, het is natuurlijk ook moeilijk zoeken naar plekken in een uh, randstad uh, die behoorlijk dicht zit. Dus ja. dit, dit is natuurlijk een ingewikkeld probleem. Ja, je kan wel woningen gaan bouwen, maar volgens mij moet je goedkope woningen gaan bouwen. Als ja. Ik dan toch, uh, ja. Uh, ja. ja, het gaat ook om goedkope woningen, het gaat om kleine woningen. Wat je ziet is dat zelfs in de sociale sector uh, huurwoningen vaak duur zijn uh, uh, uh, voor mensen die weinig geld uh, te verteren hebben. Ja. Um, dus het gaat om kleine, goedkope woningen. En wat belangrijk is, is om ervoor te zorgen... dat die ook tijdelijk, snel toegevoegd kunnen worden... aan de woningvoorraad. Ja. Er zijn allerlei oplossingen voor uh, tegenwoordig. Het concept van tiny houses. Uh, maar daar uh, zit ook lang niet iedereen op te wachten. Het wordt nu als een soort uh, zaligmakend iets Nou, daar gebracht. is, daar is ja? heel veel, veel belangstelling voor. Ja, daar is heel veel belangstelling voor. En wij in onze regio zien we ook dat die hier en daar worden, uh, worden neergezet. Uh, daar, dan is er een enorme run op. En de mensen die bij ons zijn opvang terechtkomen, zijn ongelooflijk blij met zo'n plek om te wonen. Ja, want dan heb je gewoon je eigen plek om ja, te zitten. Ja. Ik kijk nog even naar jou, Wouter, want dit is natuurlijk ook het dossier op het bordje van minister Ollongren. Ja, ze heeft onlangs uh, haar ambitie uitgesproken, waar eigenlijk gemeenten aangespoord dat uh, die maar moeten gaan bouwen aan, aan, aan de randen van de stad, he, in het groen. Ja. Nou, ik word er toen ook gelijk weer wat kritiek daarop, want groen moest toch vooral groen blijven. Uh, maar je ziet, die verantwoordelijkheid voor het bouwen van woningen uh, ligt eigenlijk in een stuk mindere mate nog op het rijksniveau, maar veel meer bij gemeenten. En gemeenten worden dan weer aangespoord om iets te doen. Ik zelf van Amsterdam, ik kan me nog herinneren... dat op een gegeven moment crisis was. en Toen is men gewoon gestopt met bouwen. Maar ja, het was crisis. Okay. En dan weet je dus, op een gegeven moment is het geen crisis meer. Dan zijn er woningen nodig en dan zijn er dus geen woningen. En ik denk ja. dat we in die situatie nu zitten. Uh, dus het is ook een les voor de toekomst, denk ik... dat je ja, ja, toch wel moet vooronderstellen... dat uh, er voldoende uh, huizen moeten worden bijgebouwd. Eigenlijk voortdurend. Ja. Um, Want het geluid klinkt wat, al zo wat lang, we horen is, is echt schrijdend natuurlijk. Ja. Ja. Vanavond om uh, vijf voor half tien op NPO 2... dan meer hierover in de monitor op televisie dus. Spraakmakers. Morgen wordt er in Politiek Den Haag ook gepraat over de oudere werkeloosheid. Als je dat vergelijkt met een jonger iemand zonder baan... dan duurt het bij ouderen gemiddeld twee keer zo lang... eer ze weer werk hebben gevonden. John, jij zet je natuurlijk altijd in voor de werkzoekende 50-plusser. Een man met een missie en John de Wolf op missie, dat klinkt zo. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader 50 werd... Vond ik dat een, een hele oude leeftijd. Ik zeg altijd, als ik met mensen sta te praten, kijk, hier staat er een. Ik heb 2,5 jaar geleden heb ik, uh, gesolliciteerd bij Excelsior mijn sluis. was zo goed voorbereid, hè, net zoals nu. Ik bleef lullen. Ik kreeg een telefoontje. Dus we gaan eraan beginnen. Voordat ik eigenlijk klaar was bij het ministerie, hing de Ambo aan de lijn. Ons einddoel is uh, die 50-plussen ook naar een uh, vaste baan uh, helpen. 50-plus, van tegenwoordig uh, zijn er 40 plussers van een aantal jaren geleden. Alsof hadden we gewoon al jouw inspanning even samen in een half minuut. Ja, dat Zo is, makkelijk uh... kan dat. Want je was, dat kwam hier ook in het fragment naar, naar boven. Ja. Uh, oudere ambassadeur voor het ministerie van Sociale Zaken. Dat is gestopt. Ja. Vond je dat jammer eigenlijk? Want het was niet jouw uh, initiatief nee. om mee te stoppen. Nou, het, het was al uitzonderlijk dat het na een jaar verlengd werd. Uh, dus ik heb het 21 maanden gedaan. Uh, ik wist dat uh, eind december zou het ook eindigen. Mm. Ik heb nog uh, wel uh, met Koolmees uh, gesproken. De huidige minister. Uh, de huidige ja. minister, ja. Maar ik, ik wist dat er een einde aan zou komen. Maar ja, um, omdat het zo schrijnend is en zo'n uh, grote doelgroep is... Ja, vond ik het wel mooi voordat eigenlijk uh, bij het ministerie eindigde... dat de AMBO aan de leiding ging En van, uh, joh, kom eens bij ons een bak koffie drinken... en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen... Ja. Dat heb ik gedaan. en ik ja Toen waren we er snel uit. En hebben we een contract zeg maar, voor een, of een overeenkomst voor een jaar ja. met elkaar aangegaan. Dus ik ben eigenlijk van het ene gelijk boom, naar het andere gegaan. En waar het verschil volgens mij in zit voor de bedrijven waar je trainingen geeft. Dat het ministerie dat eerst vergoede. En ja. nu moet daar wel voor betaald worden. Ja, nou, nou er komt wel een, een, een, een kleine vergoeding ja, bij, bij de AMBO. Want um, ja je merkt nu ook wel dat... Dat, dat bedrijven uh, gaan, gaan reageren naar, naar de AMBO. En die ons uit gaan nodigen. Ik ben vorige maand uh, ben ik in Groningen geweest bij Primo Personeel. Die hadden drie, uh, 300 werkzoekenden uitgenodigd. Of die waren daar. Terwijl ze van tevoren hadden gedacht... ja, zal er daar wel zoveel mensen op afkomen? Nou, zaten dus hadden er 300. Uh, plus er waren een aantal bedrijven ook die gelijk daar aanwezig waren. Dus dat was een ideale match. Moet ik ja. En ook een stukje aandacht. Hè, omdat dat, dat mijn persoontje daar was... Dus ja, dat was een, een win-win-situatie. Want we kregen een berichtje van Desiree Kok... uit dat netwerk van uh, Spraakmakers... die uh, dus uh, hoorden dat jij hier was om erover te praten. Zegt, ik ben positief over het feit dat er positieve aandacht komt... voor het probleem van werkzoekende ouderen. Echter, geruime tijd later zie ik, zelf 50 Hoog opgeleid en al drie jaar werkzoekend, geen resultaat. En ik zie werkgevers eigenlijk weinig veranderen... bij het aannemen van personeel jegens ouderen. Nog steeds is ze zelf ook niet aan de slag. Dus ik heb zelf een keer met een groep, met hem... en uh, dus met jou en assistenten... Gesproken en uh, opvallend en heel prettig vond ze. Je luisterde. Heb je zelf het idee dat je al genoeg hebt kunnen veranderen? En zie je die mentaliteitsverandering het bij werkgevers? Is, het is natuurlijk nooit goed uh, genoeg. Ja, want het is een hele grote doelgroep. En, uh, tuurlijk, uh, het gaat om 80.000 man. geloof Ja, je spreekt mensen. En natuurlijk, uh, voor degenen die nog steeds niets gevonden hebben... blijven het nog steeds negatief. Ja. En Blijven het nog steeds wijzen naar... Ik heb in de, in de tijd, in die 21 maanden tijd hebben we wel een verandering uh, gezien en gevoeld. Uh, die 21 maanden daarvoor hoorden we er eigenlijk niet meer bij. Mm. Hoe, hoe raar het ook is. Uh, en met alle aandacht en met alle. Uh, um, ja, um, overal waar ik geweest ben, hebben we wel het idee dat we er gewoon weer bij horen. Alleen ja, dat kunnen we wel gaan roepen. Het, vooral de vooroordelen die zijn er getackeld. Alleen degene die nog 50 plus is en nog steeds thuis zit, ja die gaan nog steeds zeggen. Ja, ik merk er nog niks van. Ja. En terecht. Hè, dat, dat gaat Want daar al... zit natuurlijk een verschil in. Ja. Ik zat gisteren ook weer die staartjes te kijken. Ik lees ja. van ze zijn juist heel erg. Uh, 50-Plussen uh, hebben een wereld van ervaring. Dus kunnen ook een mooie coachende uh, ja. rol hebben. Uh, ze zijn juist heel erg veel aanwezig. Ze zitten niet met een kater uh, over het nee. algemeen in ieder geval ja. uh, s ochtends te werken. Ze dat zijn wel de uh, voordelen die we nu allemaal noemen. Ja, dat, precies. Dat, dat, dat klopt. En ja. dat hebben we wel. Uh, laat, laat ik zo zeggen, gewonnen. in Maar die nu nog dat maanden. handelen bij die werkgevers. En, ja, maar die, je merkt wel, uh, zeker waar, waar ik ben bij die, bij die werkgevers... dat men juist uh, heel erg positief en heel erg blij is met die 50-plussen... die ze aangenomen hebben. En dat willen we... Uh, zeker in de toekomst, met, zeker met de AMBO, willen we dat nog meer gaan doen. Ja, is het ook nu met Emmy Klooster? Ik begrijp dat uh, jouw vriendin zit, heeft ook geen werk, hè? Die zoekt ook, is ook 50-plusser. mijn, ja, mijn vrouw is 50-plus en uh, is denk ik eigenlijk... aan het begin van die, uh, van die, uh, van die golf... Het uh, is natuurlijk het, uh, ook het golf van de economische crisis... aan het begin daarvan is zij al uh, werkloos geraakt. En zij heeft ja, zich suf gesolliciteerd... Uh, maar op een gegeven moment is ze daar ook mee opgehouden. Ja. Ze is inmiddels actief in de lokale politiek... Uh, dus uh, ze heeft heel veel om handen. Maar ik, de, de, de, volgens mij is dit ook aan de hand. Dat heel veel mensen ook gewoon zijn opgehouden met te zoeken naar, uh, naar werk. Ja, dat is natuurlijk het, uh, laat ik zo zeggen, het slechtste wat je kan doen. Je moet bezig blijven, je moet erop uit blijven gaan. En daar komen we eigenlijk weer terug op hè, waar we het net over hebben. Je hoort ook vaak, ja, dan moet je vanuit je eigen netwerk. Je moet ook blijven netwerken voor jezelf. Hè. Ik heb in een van mijn eerste interviews geroepen. Ja, kom van die bank af, werd me niet in. Dank afgenomen, ja. maar dat is wel de realiteit. He. Maar John, als ik dan ook uit eigen ervaring even mag spreken, dat is jaren geleden hoor. Maar mijn vader kwam ook op zijn vijftigste thuis te zitten. Die had op een gegeven moment honderd brieven de deur uitgedaan. Ja. Geen enkele keer voor Nee, dat is ook niet goed te praten. Heel... onder je niveau willen werken, maakt allemaal niet uit. Tegen lage salaris had hij ergens gesolliciteerd. Zei hij. ja, u bent echt te slim voor deze ja. functie, gaan we niet doen. Ja, op een gegeven moment ja. denk je ook wat moeder. Nee, ik nog? dat is ook demotiverend ja. natuurlijk, maar je hebt geen keuze. He. Kijk. Uh, Natuurlijk, ik spreek ook mensen die duizend keren gesolliciteerd hebben... en, en, en misschien maar 10% ook antwoord krijgen van... Uh, ne, sorry, je past niet het profielschets, Nou, dat, die vullen dan al zelf in, ja, ik zal alweer te oud zijn. Natuurlijk doe dat wat met je eigen ikkie, maar je moet erop uit blijven gaan. Je moet blijven geloven in jezelf. De wereld is aan het veranderen en je zal ook voor jezelf verder moeten gaan kijken... en, en en alles wat er voorbij komt... Ja, kijken of het interessant is. Want ik denk dat iedereen veel meer in zich heeft... dan dat hij eigenlijk zelf weet. Ja, maar moet je op een gegeven moment met, uh, met hagel gaan schieten? Zeg ik maar even dus alle, op alles reageren. En <kliek> nee, dan komt de kikker weer. Of <kliek> moet nou, je ik, hem eerder ik, zeggen ja. van ik kijk heel gericht... Nou ja, ik, ik denk dit... wel dat, dat het wel belangrijk is... dat je uh, wel de dingen die voorbij komen... Ik geef altijd voorbeelden naar mezelf. Uh, twee jaar geleden ben ik uitgenodigd voor FC De Rebellen... om eventueel in het theater te gaan staan. Ja... Ik had ook kunnen zeggen, hey, is niks voor mij, heb ik nog nooit gedaan, laat maar. Maar ik heb gezegd, oké, okay, ik ga het proberen. Kijken ja. of, ik, of ik het leuk vind. En het heeft eigenlijk geresulteerd in 42 voorstellingen door het hele land heen. Dus je moet ook wel eens dingen aanpakken misschien. Maar je hebt wel je naam van, mee, hè? Zeg je? Je hebt wel je naam mee. Nou ja, maar dat heeft niks ermee te maken. Dan, dan moet ik het nog wel doen. Ja, dat is waar. Weet je? Dus ik heb me daarvoor opengesteld. Ik ben het aangegaan. En achteraf is het gewoon een mooi succes geworden. Ja. Heb je er beeld van, Wouter, over... want er zijn regelingen voor werkgevers... om, uh, om 50-plussers in dienst te nemen. Er, er zijn subsidieregelingen voor. Staat het genoeg op het, op het vizier... Want de werkloosheid neemt natuurlijk af. Dat is op zich heel gunstig. Alleen bij deze groep duurt het gewoon langer. Nou, ik ik denk dat het uh, uh, ouderenbeleid, aandacht voor ouderen... Uh, uh, wel is toegenomen in Den Haag. Uh, vergeleken met, uh, zouden we zeggen, tien jaar geleden. De opmars van 50PLUS heeft daar denk ik geholpen. Je zag met de verkiezingen ook ineens... alle partijen zich heel erg sterk maken voor ouderen. Ja. Je hoopt natuurlijk altijd dat dat ook na de verkiezingen het geval, uh, het geval blijft. Um, maar ja, het staat meer op het vizier. Maar ik heb ook nog niet echt de indruk voldoende. Uh, nu is het natuurlijk. Uh, ja, er, gebeuren, er zijn een heleboel problemen in Den Haag. En er zijn een heleboel. Oh groepen die af en toe achtergesteld of permanent achtergesteld uh, raken. Wat mij opviel, ik heb in mijn eigen omgeving uh, ook met iemand uh, te maken gehad die, die in, ineens uh, een baan moest zoeken, en 55 jaar was. En um, ja, dan, dan merk je hoe belangrijk maatwerk eigenlijk is. Hè. Zij kwam dan in een cursus terecht met ja. nog acht andere mensen, waarvan de drie uh, een beetje achterover zaten, en een uitgerangeerde treinconducteur die eigenlijk helemaal niks meer wilde. Ja, ja. En dan moet je dan met z'n achter een soort cursusje gaan vormen, terwijl zij wel wilden, maar merkte met al die andere mensen. Ja, die, nou niet al die andere mensen, maar een aantal Bart. andere mensen. En het, dat was ook een hele, bijna vernederende ervaring eigenlijk. Omdat je ineens als een soort ja, kind ergens in een klasje wordt gezet. En uh, ja, je moet het maar met elkaar uh, rooien. Terwijl zij dacht van, ik kan morgen aan de slag. En die frustratie, uh, ja, die merkte ik toen bij haar heel sterk. Ja. En, en dan voel en, je ja. in één keer volgens mij, en dat, jij corrigeerde mij al voor de uitzending, een werkloze. Terwijl jij, John, wil altijd werkzoekende ja. zijn. Ja. Want daar gaat in ieder geval meer kracht van uit. Ja. En dat heeft dan een hele andere associatie ja. Mee. Maar dit soort klasjes zijn ook, want ik herken dat verhaal heel erg... Um, die werken inderdaad een beetje vernederend. maar eigenlijk, Want er wordt eigenlijk ook van uitgegaan dat je helemaal niks kunt ja. en niks wilt. Terwijl je zo verschrikkelijk veel te bieden hebt. Ja. En eigenlijk is dus, een, um, voor mijn gevoel... wordt niet de goede vorm van ondersteuning aangeboden. Ja, ik merk wel, die vitalplussers, nou wat je terecht zegt... die willen zo graag. En, en, en je merkt wel, de werkgevers waar ik mee spreek... en die die plussers aangenomen hebben... Ja, die gaan, die gaan dwars door de muur voor die werkgever. Ja. Die zijn zo blij ja, met klopt, hun ja. laatste ja, kans. Ja, ja, ja. En dat is, een, dat is echt ongelooflijk. En, en, en dat, ja, nogmaals, het is een grote doelgroep. En daarvoor blijft er ook constant aandacht mm -hmm. aan geschonken worden. Nou, ik ben blij dat we dat verder kunnen gaan zetten met de ambo. Ja. En vandaag de andere uh, oudere bond, de KBO PCOB, die gaat vandaag met een hele bus of een hele hoorde senioren richting Den Haag, omdat het morgen natuurlijk weer uh, voor de kamercommissie uh, op de agenda staat om uh, juist aandacht te vragen voor die. Als goed oude is ben ik morgen ook uh, aanwezig met uh, de directrice van de Ambo. Ah, kijk eens ja. aan, uh, om mee te praten of uh, uh, dat op de tribune? Ik dadelijk, dat moeten we. Dan dat dan moet je straks openen. nog even. Uh, <laughs> straks nog even over. Hebben. Ja. Over Den Haag gesproken, uh, Wouter, heb je al een, een tijdstip doorgekregen toevallig wanneer dat uh, zelf gaat verwacht, dat zijn? Verwachting is half vier vier, vier uur. Uh, okay. Eerst heb het vragenuurtje natuurlijk en, en dan wordt de agenda besproken. Dus, maar ik verwacht uh, het eerste debat uh, van vandaag, uh, half vier, vier uur... Uh, ja, dat het gaat uh, geduren. Ja. Ik weet niet of het heel erg lang hoeft te duren op een gegeven moment. Als, uh... Nee, dat ligt eraan wat er nu allemaal in ja. de voorbereiding is natuurlijk. Ja, ja. Ja. Is het zo uh, dat, dat zou de volkskant een uitgebreid onderdeel gaan worden? Want die zijn eigenlijk een soort ongewild... Of? partij geworden nu hè, in de hele politieke discussie. Wat jij al zegt van ja, wat is waar? Is Jeroen van der Weer zo'n uitspraak? Kloppen die? We moeten daar de Volkskrant in. Uh, ja, nou ja, de involken. Volkskrant hebben we natuurlijk goed werk verricht, want die hebben dit wel boven tafel gekregen. Ja. Eerlijk is eerlijk. Uh, je ziet vervolgens wel, ze zeiden wel heel erg hard. Ik zag gisteren de, de hoofdredacteur. Uh, Philip Remarkt, die is bij Jinek? Ja, bij, bij Jinek, ja. uh, die had het al over de fuik van Halbe. Dan merkte ik wel iets van een bepaalde koers die de krant ja. inmiddels vaart. Uh, nou ja, hij zei ook van we zijn natuurlijk eigenlijk nu, we worden bijna in het kamp van Zelstra getrokken. Nou ja, Aantonen. Hij noemde het de fuik van Halbe. Dat is ja, iets, iets, anders iets anders dan het dan... kamp van Zijlstra. En, en, maar goed, weet je, ik snap... Ze hebben natuurlijk achter de schermen ook met het ministerie... en met Zijlstra wellicht het een en ander te maken gehad. Ik kan dat niet beoordelen. Ze zitten er stevig in. Um, ja, we zullen zien uh, hoe, hoe het aflapt vandaag. Uh. Ja. Ja, goed. Uh, in de middag in ieder geval zal dat debat waarschijnlijk gaan plaatsvinden. Exacte tijd moeten we nog even afwachten. Ondertussen gaan we natuurlijk genieten, hopelijk, van een paar uh, Hollandse hoogstandjes. John de Wolf, is ja. helemaal straks klaar voor die 1500 meter? meter? Ja, Kjeld hè, grote favoriet. <laughs> Hoe kijkt ja. een oud-sportman, een oud-topvoetballer oud naar die Spelen? Heeft dat een andere ja, lading? Ja, mooi. Uh, gisteren heb ik de, de, de race van de Wust uh, mogen, uh, mogen zien, live. En... Uh, op tv natuurlijk. Ja, ik wou maar, net zeggen, ik uh, ben je snel hier naartoe gekomen. Maar ja, ook ik zit dan met uh, uh, uh, ja, toch wel uh, zwete handen en, en zweetvoeten... Uh, als die Nederlandse dames uh, de baan opgaan. En dat heb ik sowieso met elke topsporter hoor. Want uh, ja, dat je, je voelt en je weet wat, wat ze ervoor gedaan hebben. Ja. En, en, en ook wust en vooral ook kramen. Hè, de, de favoriete rol Altijd maar hebben, maar toch altijd maar moeten waarmaken... Ja, dat is wel uh, bijzonder. En dan is het nog mooier en bijzonder als het uh, waargemaakt ja, wordt. Ja, dat is wel zo cool. Kunnen we ja, ja, nou ja, het, gisteren Omdat was dat. Buust, Buust was die ontlading nog cool, enorm. Natuurlijk. Ja, ja. En Kramer is uh, denk ik, uh, dat, dat moet nog zijn 10 uh, zijn kilometer moet nog komen. Hè. Die ontbreekt nog in zijn, uh, de Gouden Plak. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben er zo goed als overtuigd dat hij ook die gaat behalen. Ja, moet je even rekening houden, hè, wanneer morgen je daar in Den Haag zit... dat je wel gewoon alle prestaties ja, nee, van de Nederlanders uh, mee kunt nemen. Maar, daar zorg ik wel voor. <laughs> en wie ruimt er ook tijd voor in, of niet? Nou, ik, uh, tussen de bedrijven door de televisie, Tussen de bedrijven door, ik ben overdag aan het werk. Maar ja. uh, s'avonds kijk ik wel. Ja, en ik vind ja. het gaat spannend. Goed. Uh, wij wachten natuurlijk af wat er vandaag in Den Haag gaat beuren, gebeuren. Daar begon spraakmakers ook mee. Met die stelling in stand.nl... Halbe Zelstra moet aftreden. Inmiddels hebben er meer dan 1600 mensen al een reactie gegeven op onze site. Dat is ontzettend veel voor, deze, voor dit tijdstip. 91% is het eens met die stelling. 9% oneens. Goed, u kunt natuurlijk blijven reageren. En later vandaag dan zullen we de afloop ervan ook weten. Nu... De tijd aangebroken voor 1 op 1. Sven Kokeman, goedemorgen. Goedemorgen, ik praat zometeen, uh, zometeen met Benedikt de Vick, Die is advocaat die de strijd aanbiedt tegen, uh, aanbindt tegen de tabaksjongens. Op de dag dat ook de huisartsen en de tandartsen aangifte hebben gedaan tegen de tabaksindustrie. Zometeen in 1 op 1. NTO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws om precies half elf, Mark Hocke. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag... wil dat er vaker een huisverbod wordt opgelegd... aan plegers van huiselijk geweld. Bij zo'n huisverbod mogen plegers van geweld tien dagen hun huis niet in. Ook mogen ze geen contact met hun gezin hebben. Krikke vindt dat een goede manier om de hulp op gang te brengen. Na een rechtsextremistische demonstratie in de Duitse stad Dresden zijn zes neonaties aangevallen. Twee van hen zijn zo zwaar mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moesten. Vermoedelijk zijn de daders ultralinkse activisten...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 Dan is er ook nog verkeersinformatie. Kees Kwaks. Er zijn problemen op de A4 vanaf Rotterdam naar Antwerpen. Daar ongeluk vanochtend is de weg bij Hoge Heide dicht. Dat is richting Antwerpen. Het verkeer richting Vlissingen dat kan ombreiden via de boorden Zierikzee. En er staat daardoor file op de A58 vanaf Breda naar Vlissingen... tussen Heerlen en Bergen-op-Zoom-Zuid 4 kilometer. Goedemorgen. Op de dag dat ook de huisartsen en de tandartsen... aangifte hebben gedaan tegen de tabaksindustrie... praat ik zo met Benedicte Fiek, de advocaat... die de strijd aanbindt met de tabaksjongens. Eerst in gangnung stijl naar Gio Lippens, Zuid-Korea. De Olympische dus. winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is olympic Olympisch nieuws met Gio Lippens. Nou, die spanning die stijgt hier in de Olympic Oval in Gangnung. Vanmiddag weer een hoop schaatsgeweld op de 1500 meter bij de mannen. Maar eerst iets anders, de internationale skibond FIS, de FIS, heeft gereageerd op de kritiek die gisteren is ontstaan na de sloopstijlwedstrijd bij de snowboardvrouwen. Het waaide zo hard dat veel sporters onderuit gingen. Ook Cheryl Maas viel twee keer. En zij vond dat de wedstrijd uitgesteld had moeten worden. Volgens een woordvoerder van de FIS is de situatie op de piste zeer nauwkeurig in de gaten gehouden. We know it het very difficult conditions for the rijders. And our jury monitored the wind very, very closely throughout the entire night before, throughout the day, in the lead-up. They didn't allow training to take place until they felt they had a safe enough window. They watched the training extremely carefully. They determined that the riders were doing okay during the training, that they were able to handle the conditions. So the decision was made to move ahead with the event. Nou, toen de jury zag dat het goed ging op de training, is er dus voor gekozen om die wedstrijd gewoon door te laten gaan. Dat is tenminste de verklaring van de VIS. De rijders of de snowboarders waren het er absoluut niet mee eens in ieder geval. Een uur geleden vertelde ik over langlaufster Lorien van der Graaf. Die is geboren in Nederland, maar ze komt uit voor Zwitserland. Van der Graaf heeft op de individuele sprint de 21ste tijd neergezet. En de beste 30 gaan door naar de kwartfinale die om 12 uur vanmiddag begint. En over een half uurtje begint het short track in de hal hiernaast. Jara van Kerkhoff probeert zich door de kwartfinale te worstelen op de 500 meter. En de mannen die rijden relay, daar waar het zaterdag misging voor de vrouwen. Dat is best een pittige opdracht, zegt Daan Breusma. Nou, ik denk dat het heel simpel is. Je moet gewoon twee finales rijden in principe. Het heet halffinale, maar het is een finale. En... Uh... Dat was het vier jaar geleden ook. En, uh, we moeten gewoon uh, goed presteren en uh, dat, dat zijn we aan de stand verplicht en dat willen we ook heel graag. Het is gewoon een sterke rit. Het is een halve finale op een Olympische Spelen. Alle landen zitten dicht bij elkaar. Wij zijn goed, maar die andere landen ook. Uh, maar als we gewoon geen foutjes maken... dan heb ik het volste vertrouwen dat we gewoon uh, die finale halen. Nou, iets te laat was dat. Die heeft er dus ook zin in straks allemaal te horen... vanaf 11 uur in Radio Olympia. Dan hebben we hier ook twee gasten zitten. Twee analytici uit het schaatsen. Annette Gerritsa en uh, Rintje Ritsma. En we gaan natuurlijk ook nog naar de huldiging... van Irene Wust en Marit Leensra op Plaza. NPO Radio 1. kro NCRW.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 Dames en heren, goedemorgen. Het begon met één longkankerpatiënten... maar inmiddels hebben ook KWF, de Verslavingszorg... de Academische Ziekenhuizen en vandaag ook de huisartsen... de tandartsen, de kaakschirurgen en de orthodontisten... aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie. En daarmee staat het aantal aangifte inmiddels... tegen die sigarettenfabrikanten op 21. Centraal staat steeds die zogenoemde schumol sigaret met minuscule gaatjes, waardoor meetapparatuur... lagere waarde aan schadelijke stoffen... Met dan ro rokers daadwerkelijk binnenkrijgen. Zeer binnenkort besluit het Openbaar Ministerie... Of het tot vervolging overgaat of niet Benedikt de Vick, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de advocaat uh, die die tabaksjongens voor de rechter wil slepen, toch? Mm -hmm. Zeker. Ja, zonder u uh, was uh, zonder die zogenaamde Schuimel sigaret eigenlijk wel een zaak mogelijk. Ook, want de huidige sigaret en dat is nog steeds de Schuimel sigaret, die veroorzaakt uh, één dode per half uur in Nederland één dode per half uur in Nederland. Ja. Dat is echt waanzinnig. Dus als je dat um, realiseert... en als je dan dat afzet tegen bijvoorbeeld de zorg um, en uh, angsten die je hebt... als je bijvoorbeeld uh, leest dat er twee jongeren na een weekendje stappen zijn overleden... en dat is gewoon een berichtje in de krant... Ja. dan kun je je bijna niet voorstellen dat die uh, sigaretten, zoals ze nu zijn... de sigaretten, dat die gewoon in de supermarkt worden aangeboden. Ja. Toch... Ja, ja ongelooflijk vind ik dat. U rookte 30 jaar lang van die zware uh, Franse filterloze Gita. sigaretten. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Da daar zaten ja. dus geen filters op met gaatjes. Dus u nee, moet, neem ik aan, geen aangifte. Nee, dat is ook onzin, want ook zonder de gaatjes hadden wij aangifte gedaan. Want de uh, sigaret is zo ontworpen met allerlei additieven... en met allerlei smaakjes en met allerlei koelmakende cool dingetjes... waardoor je die gore rook kunt inhaleren. Ja. En hoestprikkelremmers, uh, dat uh, de sigaret aan zich... die nu al 20.000 uh, doden per jaar veroorzaakt... Ja. dus die ene dode per half uur... Ja. die is voldoende om ook aangifte te doen. Dus met en zonder gaatjes uh, is de aangifte uh, goed beargumenteerd. Geldt ook voor checkrokers? Geldt ook voor checkrokers. Liefhebbers van dood. Cubane? De sigaren bedoel ik nou, dat is Misschien een, een, een mini, mini anders zit dat. <laughs> omdat uh, die, uh, geloof ik, hun rook niet inhaleren. En het ook nog eens uh, gewoon echt een tabaksplant is. Maar de ja. sigaret is helemaal geen tabak. De sigaret is een heel klein beetje tabak. En vooral een hele grote hoeveelheid chemische stoffen. Ja. Waar je uh, ja, de pijp van uitgaat. Om het maar even zo... Uh, te Bent u advocaat of revolutionair? Ik ben gewoon advocaat en ik ben zeer gedreven advocaat... en ik hoop echt ze te grijpen. Ik hoop het echt uh, heel erg. Ja. Ik ben super trots en blij dat alle mensen die werken in de zorg... Ja. en alle mensen die direct geconfronteerd worden met al die ziektes... Ja. dat die beseffen dat uh, hun werk uh, mede mogelijk wordt gemaakt... Ja. door de tabaksindustrie. Ik vraag het ook nog dat de site sickofsmoking.nl... waar je, je kunt aanmelden, toch echt de zin staat... meld je aan als strijder. Tuurlijk, tuurlijk. Het is ook een strijd. Wat denkt u dat er gebeurd is de afgelopen dertig jaar om ja. dit product te normaliseren? Dat is een strijd, ja. een stiekem een strijd geweest op alle fronten. Lobby, ja. reclame, noem maar op. Dus ja. het is logisch dat um, uh, wij uh, proberen om de strijd op hetzelfde niveau te brengen. Ja. En daar hebben we nog heel veel tijd voor nodig. En ja. daar zal ik ook mijn uiterste best voor doen. En hebt u al zo'n t-shirt eigenlijk? Ik heb het wel, maar ik heb het nog niet gedragen. Maar ik zal het zeker dragen als de vervolging wordt gelast. Juist. Zeker. Goed. Ja. Nou ja, dan kun je daar ook krijgen. Zo heeft iedereen kennelijk ook zijn eigen verdienmodelletje. Mevrouw Fiek, okay. we moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Zegt die sigarettenindustrie, die houdt zich toch aan alle Europese richtlijnen? Die sigarettenindustrie die heeft um, uh, het zo uh, gefabriceerd... dat zij op het moment dat de Europese richtlijnen werden bepaald... Um, uh, zij de bepalers van de Europese richtlijnen in die zin konden overtroeven... dat zij daar in grote getalen aanwezig waren. Ja. En dat uh, zij het hebben laten voorkomen... alsof die hele gaatjesproblematiek ja. een soort verplichting is. Alsof zij de verplichting hadden om gemanipuleerde filters aan te bieden. daar dus, hebben wij het over. Maar daarmee doen ze toch gewoon aan de Europese richtlijnen? Nee, absoluut niet. Want de Europese richtlijnen hebben geresulteerd in nationale wetgeving. En onze nationale wetgeving die zegt dat er een bepaalde limiet... aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen zit. Eigenlijk, als je bedenkt, te gek voor woorden. Want alsof, een, alsof er een veilige kankerverwekkende uh, stoffenhoeveelheid zou zijn... die ja. nu leidt al tot 20.000 doden per jaar. Maar over de, de geintjes? Nee, nee, nee, meneer Kogman. Ik wil even mijn zinnetje afmaken. Ja. Uh, wat, ik naam, wat ik namelijk gewoon... Geef uh, u dan aan als u klaar bent... Ja, ik, ik geef het goed aan wanneer ik klaar ben. Okay. Als je dan een gemanipuleerd product aanbiedt... waarvan per definitie al bij voorbaat vaststaat dat je dus die limieten niet kunt meten, omdat hij van alle kanten uh, uh, omdat je van alle kanten wordt besodemiet. Dat, uh, om de, omdat de meetapparatuur die gaatjes niet dicht, waardoor je nooit tot een reële waarde kunt komen. En in diezelfde nationale wet staat dat er een maximumwaarde is die gekoppeld moet worden aan beoogd gebruik. Dat is hoe de uh, roker uh, de sigaretten rookt. En dat is door dichtmaking van de gaatjes. Ja, dan zit je gewoon als tabaksproducent hartstikke fout. En in de strafprocedure is dat een heel belangrijk onderdeel van de verwijten die door ons zijn geformuleerd. Punt, mijn zin is af. Mooi, dan kom ik weer met een vraag. Dus Goed. <laughs> <laughs> uh, desalniettemin, want ik heb die Europese uh, uh, richtlijnen uh, bestudeerd. Uh, ja. ja, daar staat niks over gaatjes in. En ook niet over uh, nee. uh, hoe, hoe dat gemeten moet worden. Dus die uh, nou, tabaksjongens die zeggen dat, gewoon, ja, het spijt me zeer. Dat is niet waar. Niet waar. Heeft u niet goed gelezen. Waar staat het in dan? Die in die Europese richtlijnen wordt gezegd... dat er met iso-meetapparatuur wordt gemeten. Ja. Nou, daar, daar, daar doen wij verder helemaal niet moeilijk over. Dat is namelijk Europees bepaald. Ja. Maar wat de tabaksproducenten de hele tijd ons willen doen geloven... en volgens mij zijn zelfs de Europeanen... en ook de nationale uh, controleurs... Uh, op, um, uh, op bestuursrechtelijk niveau daarin getuind. Ja. Die doen ons geloven dat dat dan dus ook um, uh, zou kunnen kunnen met gemanipuleerd... Uh, materiaal, met een gemanipuleerd product. Met die gaatjes. En zij doen de hele tijd net alsof de, uh, alsof de wetgeving en de richtlijnen. Ja. hen het gebieden om gemanipuleerde filtersigaretten aan te bieden. Nou dat is natuurlijk helemaal niet zo. Zij moeten gewoon sigaretten aanbieden. Uh, die niet gemanipuleerd zijn. En waarin geen gaatjes zitten. En als ze dat dan in die uh, Europese uh, rookmachines uh, stoppen. Ja. Dan zullen ze zien dat het vijf tot tienvoudige gemeten wordt. Uh, als. Uh, uh, zonder die gaatjes. Nou, ja. En daar gaat het om. Ja. Maar goed, zelfs die schoemelwer van die uh, auto's... die Duitse autofabrikanten... dat stond ook niet in de Europese richtlijnen. Dus daar was het genomen juridisch gezien ook niet meer, niks mee mis. Ik geloof dat er een paar CEO's inmiddels al veroordeeld zijn. Zeker. Gevangenisstraf, of niet. Ja, okay, zeker. Nou, dat is ook de bedoeling in de tabaksindustrie. Wat, want wat, wat, het is wat, wat, gewoon pure oplichting wat ze doen. Veel meer voor hetzelfde geld. Veel meer kankerverwekkende stoffen voor hetzelfde geld. En in 1982 hebben ze al aangekondigd... dat dit de manipulatietruc... van de tabaksproducenten zijn. Ja. En ik kan u, uh, jammer genoeg is het radio... maar ik kan u een document opsturen... Ja. waaruit blijkt dat ze exact weten wat ze doen... als ze met uh, die gaatjes uh, schoemelen. Ja. Dus strafrechtelijk is dat zeer relevant... en ja. is dat van invloed op de invulling... van... Uh, het opzetverhaal en van wat zij willen bewerkstelligen. Want zij willen maar één ding... en dat is dat mensen verslaafd raken ja. aan hun rookproduct. Maar mevrouw Fiek, waarom uh, sleept u dan ook niet... de Europese uh, decision makers voor de uh, rechter? De Europese politici, degene die de rechter te maken? Laten de, die we even, de uh, laten want, we even want, want lekker de beginnen geef... met de tabaksproducenten... die dit veroorzaken. Ja, maar mijn vraag is waarom... Hiermee werd, omdat ik een strafprocedure... Kijk, de, uh, de Nederlandse uh, overheid geniet strafrechtelijke Immuniteit. Dus ik kan wel net doen alsof ik een strafprocedure tegen ze wil aanspannen. Mm. Maar dat mag gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Nou, op Europees rechtelijk niveau gaat er zeker wat gebeuren. Maar ik ben nu nationaal bezig. En ik hoop dat die olievlek zich langzaam uitrolt over Europa. Ja, maar maar ik, de Nederlandse, uh, uh, de, het Nederlandse bestuur is niet aan te pakken. De overheid geniet strafrechtelijke immuniteit. Dus die, die vraag die moet ik beantwoorden door het gegeven dat dat gewoon niet kan. Nou ja, behalve dan als de Tweede Kamer Punt. dat. Als, als de Tweede... Ja, maar dat dan via de Raad van State wel probeert, want dat kan namelijk tuurlijk, wel. Tuurlijk, Zeker. Tuurlijk, tuurlijk, Dat weet u tuurlijk, ook, toch? Tuurlijk, als de overheid dit gaat aanpakken, ja. graag. Maar goed, Ik het kan, maar zie het ze graag toch... aan mijn zijde. Ja, maar, maar je kan ook zeggen, luister eens... als de overheid kennelijk niet streng genoeg is in zijn regelgeving... Ja, dan, uh, dan doen die tabaksjongens uh, nee. toch precies uh, alles binnen de onjuist, ruimte van de wet? onjuist wat u zegt. Ze zijn niet, niet streng genoeg in hun regelgeving. De regelgeving wordt niet nageleefd, wordt niet gehandhaafd, punt. Goed. Um, uh, we doen altijd zo rond uh, kwart voor elf uh, tijdens deze Olympische Spelen een nieuwsopdate van de NOS. <lacht> en laat dat nou goed uitkomen van vandaag, want ik heb aan de lijn Rob Dijkstra, die is voorzitter van uh, het Nederlandse Huisartsengenootschap. <coughs> Pardon. Uh, meneer Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. En dat heeft alles te maken met het gesprek dat ik met mevrouw Fiek voer. Namelijk, u hebt zich ook aangesloten bij degene die aangifte hebben gedaan tegen ja, die tabaksindustrie uh, vandaag. Waarom hebt u dat gedaan? Nou, we komen als huisartsen hebben dagelijks te maken met mensen die roken en uh, we zien dat heel veel uh, patiënten verslaafd zijn aan het roken en dat, dat worden ze als ze jong zijn, uh, maar ze zien de gevolgen pas als ze ouder zijn. En dan zien wij ze in de praktijk. Hè. Dat zijn hoestende rokers, maagpijnklachten, uh, patiënten die niet zwanger kunnen worden, uh, kinderen van ouders die roken die steeds oorontstekingen hebben, maar dan heb ik nog niet eens over hartinfarcten, beroerte, CVD, darpkanker. Uh, longkanker en dat soort ziektes. Ja. Wordt deze actie nou gebre breed gedragen door alle huisartsen... die zich hebben aangesloten bij dat huisartsengenootschap... of is dat een deel van de huisartsen? Nee, het wordt heel breed gedragen. Uh, we hebben uh, niet alleen als, als NAG, maar ook de Landelijke huisartsenvereniging en de Vereniging voor Organisaties in de Eerste Zorg deze aanklacht gedaan. We weten ook dat onze, onze uh, vereniging van praktijkhoudende huisartsen... dat ook heeft gedaan. En in een enquête die we vorige week hebben uitgezet... Bleek dat 86% van de huisartsen uh, volmondig ja zeiden tegen het doen van aangifte. En we merkten bij degenen die uh, nee zeiden dat die als reden vooral aangaven van. Uh, ja, we zijn het wel eens met de aanklacht, alleen we vinden niet dat de koepelorganisatie dat moet doen, dat is meer voor de patiënten zelf. Um, is het niet ongebruikelijk eigenlijk dat u zich mengt in zo'n kwestie? Ja, het is, het is uh, ongebruikelijk. En, en de reden dat we dit doen is dat we vinden dat het een dermate impact heeft... op uh, zeg maar, de gezondheidszorg van onze patiënten. Ja. Uh, dat we vinden dat we deze zeg maar, maatschappelijke stap moeten zetten. En gaat u dat straks ook tegen fastfoodketens doen en alcoholproducenten? Nou, je moet zich voorstellen dat wat, wat roken betreft het om 20.000 doden per jaar gaat. Hè? Mevrouw Fiek gaf dat net al, uh, al aan. Ja. Uh, en die impact ook op onze dagelijkse pra praktijk is zo groot dat we vinden dat we hier een, een vuist moeten maken met z'n Ja, maar gaat u dan ook aangifte doen tegen de, uh, tegen de alcoholindustrie en de, uh, de fastfoodgiganten? Nou, ik denk dat daar wel een verschil zit. Hè. Wat je merkt bij de alcoholindustrie, waar ook veel gezondheidsproblematiek vandaan komt... maar met name ook maatschappelijke problematiek als geweld en verkeersproblematiek... Uh, hebben we bij de, de roken een, een veel meer individuele problemen in de praktijk... En, en, die 20.000 die, die wordt niet gehaald bij de andere risicofactoren. Dus wat nee. dat betreft is dat wel de belangrijkste. Ja, met andere woorden, uh, het antwoord op de vraag is nee. Nee. Klopt. Goed. Um, uh, hartelijk dank, uh, meneer uh, Dijkstra... voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap. Goed, um, mevrouw Fiek... Uh, ja. Die vraag geldt eigenlijk ook uh, aan uw adres. Waarom wel de, de tabaksindustrie en niet de fastfoodketens en uh, de producenten van uh, sterke drank of uh, ja, van uh, bier, duidelijk, wijn? Duidelijk, duidelijk. Heel um, hele relevante vraag. Uh, appels met peren. Uh, alcoholdoden <laughs> per jaar 1700. Uh, rookdoden uh, 20.000 en een miljoen zieken. Een miljoen zieken. Dus het is gewoon niet met elkaar te, uh, te vergelijken. De, de voedseldoden. Nou, ik, ik, ik weet niet eens... Kijk, er zijn mensen die lijden aan obesitas. Ja. Um, maar de voedseldoden... Ja, neem uh, niet. Er is nergens zo'n voedselveilig land als in Nederland. Nou. Dus mensen gaan niet dood van eten. Dus nou, slaat hart en vaatziekten hangen daar toch ook mee ja, mee samen? Ja, zeker, zeker. Dat hangt er zeker mee samen. Maar die, uh, die aantallen die komen niet eens in de schaduw... van de aantallen van de rookdoden. Het gaat dus en alleen niet. maar om, het gaat dus om de aantallen. Het gaat om de aantallen. En het gaat om de directe gevolgen... en de onbetwistbare cijfers... Juist. Uh, nou ja, die onbetwistbare cijfers zijn natuurlijk ook... met alcoholgebruik en met, uh, met overgelust. Ja, maar wat, wat het verschil tussen 20.000 dood en een miljoen ziek... en 1.700 dood door alcohol, ik vind dat dat nogal een kloofje is. Ja, goed. Nogmaals, het gaat dus om de aantallen. U bent zelf advocaat, uh, dus uh -huh. u bent gewend om in het strafrecht op te treden. In dit geval ja. is het straks het Openbaar Ministerie... dat met een aanklacht moet komen. Staat u dan straks langs de zijkant eigenlijk? Ja, absoluut. Um, uh, ik sta dan uh, de aangevers bij, de belanghebbenden bij, de slachtoffers bij. Vergeet niet dat ook een aantal natuurlijke personen aangifte hebben gedaan. Niet te vergeten onze eerste aangeefster, Annemarie van Veen, die longkanker heeft, uh, uh, vier kinderen heeft, waaronder drie kleine kindjes, die uh, een vergevorderd stadium heeft. En die sta ik bij. Die worden door, he, Wij worden, de aangevers worden vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie. Zij zijn de procespartij die dit voor ons ja. mogelijk maken. En ik denk dat dat heel goed zou zijn. En het Openbaar Ministerie moet dus later deze maand, als ik het goed heb begrepen, besluiten of het tot vervolging overgaat of niet? Ja, gaat heel snel gebeuren. Hebt u ja, daar heb contact met, met deze mensen of niet? Ja, nou niet inhoudelijk, want het zijn natuurlijk beursgenoteerde bedrijven tegen wie wij aangifte hebben gedaan. Ja. En iedere uitlating van het Openbaar Ministerie zou de koers kunnen laten uh, kelderen of stijgen of hoe je het ook verder... Uh... Maar goed, aandeelhouders zouden zich deze zaak ook moeten aantrekken. En ik vind ook dat alle mensen die beleggen in tabak ja. daar onmiddellijk mee moeten ophouden. Maar hebt u een indicatie dat het, het Openbaar mee... Ministerie overgaat tot vervolging of niet? Laat ik zeggen dat ik cynisch ben. Dat ik um, uh, altijd uh, verwacht uh, dat de teleurstelling er kan komen. En dat het een, uh, een, een zaak is die, uh, ja, die van grote uh, moed moet betuigen. Wil je tot vervolging overgaan? Ja. Dus ik ga even gemakshalve van een CPO uit. En dan gaan we in gestrekte draf door naar het hof met een artikel 12-procedure. Juist. En, en dat verplicht het Openbaar Ministerie dan... dat we zeggen als de rechter die dat artikel 12-procedure honoreert... verplicht de rechter het Openbaar Ministerie Precies, dan tot vervolging Precies. over te gaan. Uh, inmiddels is Mark Hocken aangeschoven bij mij... en dat betekent dat we een nieuws te melden hebben. Ja, een klein bruggetje, want rookruimtes in horecabedrijven... zijn niet langer toegestaan. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag zojuist bepaald. In de horeca geldt sinds juli 2008 een rookverbod. Voor speciaal aangewezen rookruimtes scholt een uitzondering. Maar de niet-rokersvereniging KAN spande een rechtszaak aan om die speciale ruimtes te laten verbieden. En het gerechtshof stelt de vereniging nu in het gelijk. Dus met andere woorden, in een café of in een restaurant geen aparte rookruimte meer. Klopt, dat is het. Ja. Rokers dus naar buiten. Daar komt het op neer. Dankjewel, Mark. Nou, um, het gaat hard, mevrouw Fiek. Ja, het is ook de bedoeling. <lacht> dit, dit antwoord staat qua lengte niet helemaal in verhouding tot wat u eerder deze uitzending deed. Nee, dat klopt. Maar het is wel wat ik vind. Goed, U zegt net... als het ministerie niet besluit, op besluit om niet te gaan vervolgen, dan ga ik dat afdwingen via het Hof. Uh, mm -hmm. Het kan natuurlijk ook zo zijn uh, dat dat uiteindelijk helemaal niks van terecht komt. Of als er wel iets van terecht komt, dat het een hele, hele hele langdurige procedure gaat worden. Kan, kan. Uh, ik heb in ieder geval nu wel uh, uh, al de informatie... dat in Frankrijk een soortgelijke strafklacht is ingediend. Stond ook in Le Monde en de Figaro. Uh, dus um, uh, Europa die, en, en een heleboel andere landen... die staan te wachten op uh, de inhoudelijke beslissing... van het Openbaar Ministerie. Ik denk... En ik durf te zeggen dat ook al gaat het hier in Nederland... uiteindelijk zou het formeel nog niet lukken... Nou, dan proberen we het over twee jaar weer. Het is een kwestie van tijd voordat de tabaksproducenten... als criminelen worden aangemerkt. Wat ze in mijn visie ook echt... Zijn. Maar wat is dan het ultieme doel? Dat de top van die, mensen, de top van die bedrijven, die Ophouden mensen... Ophouden dus... met deze dodelijke industrie. Het is toch gewoon te gek verwoorden dat als je een product aanbiedt in een winkel... Ja. dat een Nederlander ieder half uur een Nederlander daaraan overlijdt. Ja. Dat kun maar, je toch gewoon niet doen? Nee, maar dat hebt u net gezegd. Maar het gaat mij om de ja. consequentie van die strafrechtelijke vervolging. Betekent dat ook dat de baas van uh, al die sigarettenproducenten gewoon... Uh, uh, in de gevangenis uh, zou kunnen komen, dat kan. En wat is dan de maximaal op te leggen straf eigenlijk? Nou ja, mijn, mijn reguliere cliënten die verdacht worden van moord... die krijgen twintig jaar. En als je nou in georganiseerd en structureel verband... de beste wetenschappers aan het werk zet... om je uh, dodelijke product zo verslavend mogelijk te maken... ja, wat, wat wilt u dan dat ik zeg? Dat hij dat moet kunnen wegkomen met zes maanden? Ik wil, ik wil, niet. Ik wil gewoon nee. dat u zegt wat u wilt. Zet, zet hem ook in de bak voor twintig jaar. En geldt dat dan ook voor de regelgever uiteindelijk? De regelgever die zal uh, de consequenties moeten aanvaarden van, uh, uh, van de, uh, ja, de, de, hoe je dit bestempelt. Als een strafrechter uh, tot de conclusie komt dat er strafbare feiten worden gepleegd door de tabaksproducenten, ja, dan, dan is de regelgever uh, ja, die, die, die zit aan de schouder, aan de kant van de tabaksproducenten, ja, en dan moet onmiddellijk dan iets gebeuren. Op regelgevend gebied. Logisch. Ja, dat dat voor... niet is gebeurd, is al onbegrijpelijk. En dan wilt u dus uiteindelijk een, uit, een, verbod, een totaal verbod op tabaksproducten. Ja, je gaat toch niet iets toestaan wat dodelijk is? Ja. En het antwoord is dus ja: Ja. We hebben telefoon, dat betekent Dries Roelvink. Vanuit meestal de laatste tijd Verland Dries. Valt mees, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw goedemorgen, Vierkook. Ik, ik, ik ben even in Keersberg. Ik heb hier gisteren opgetreden op de apreskier voor een paar honderd uh, feesten met Nederlanders. Yeah. Ik vlieg daar terug en dan uh, landen wij op Eindhoven. Dan treed ik in Uden op, want daar is nog de laatste dag van het uh, carnaval. En gelukkig allemaal uh, rookvrij. Ik heb natuurlijk jarenlang, daar kwam ik in zo'n gelegenheid en dan zeiden ze, daar in de hoek staat het podium. Nou, dat kon je dus amper nog zien. Dat stond dan helemaal blauw. Als ik s'nachts thuis kwam, dan, dan ja, eigenlijk op de gang deed ik mijn kleding al uit, want dat stonk allemaal zo vreselijk... en dan sprong je gauw onder de douche. Dus ik was heel blij met dat rookverbod in de horeca. Ik heb ook een strijd gehad met mijn zoon, Dave. Die, uh, ja, die rookt al een aantal jaren. Iedereen om me heen wist dat hij rookte... maar voor mij uh, had hij het dan toch verborgen gehouden. En ik ben het helemaal met mevrouw Fiek eens. Dit is, ik heb zelf nog nooit sigaret gerookt, dus ik heb makkelijk praten. Maar ik ben er absoluut uh, voor met haar. En ik merk ook aan jou, Sven. Je hebt aan deze dame... Uh, een hele kluif, want jij bent toch de meester-interviewer... maar dit is een felle tante, zeg. <laughs> yes. Dat heb ik heb er nog vraag over aan mevrouw Fiek... Ja. hier vanuit ja. Oostenrijk. Als u nou die hele zaak zou winnen... Ja. moeten dan alle sigaretten de wereld uit? Ja, eigenlijk wel, hè? Het is okay. gewoon een dodelijk Dat product. Is... Ja, u, absoluut. U, u bent toch een strijd aan met een enorm... Uh, ja, een enorm brok tegenstand, denk ik ook. Ja, heerlijk. Ik kan niet wachten. <laughs> okay. Hartelijk dank, Dries. Tot, tot morgen weer. Ja, mevrouw Fiek, het beperkt ja. zich natuurlijk niet alleen tot Nederland, hoewel ook in Frankrijk de aangiftes worden gedaan nu tegen die tabaksindustrie. Uh, mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een wereldwijd probleem. Dus hoe krijgt u nou van elkaar dat die sigaretten daadwerkelijk worden uitgebannen? Dat, dat, dat is de wereld niet een beetje een te grote tegenstander voor u. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Slavernij was vroeger ook uh, iets wat uh, totaal uh, geaccepteerd was. En slavernij is nu in de wereld. Ja, er zijn natuurlijk ook uh, wel landen waar het mogelijk nog wel gebeurt. Maar dat is ook iets wat niet meer normaal is, godzijdank. Maar kijk, je moet ergens beginnen en je moet, je moet doorgaan. Je moet erin geloven dat um, het normaliseren van tabak... en dat is natuurlijk een van de grote speerpunten geweest... Van van de eh, tabaksindustrie, om dat de mensen te laten geloven... dat ze er zelf voor kiezen, ja. dat het normaal is. Hè? Ja. De, de Marlboro Man op het paard, die in vrijheid... inmiddels ook overleden aan longkanker... die in vrijheid dan zijn sigaretje lekker opstoken. en ja. iedereen is toch zelf verantwoordelijk. Ja. Nee, de tabaksindustrie maakt de mensen totaal afhankelijk... Ja. van dit eh, dodelijke product. Maar goed, als de rechter er in Indonesië anders over denkt... hoe voorkomt u dan dat mensen met een slof Kretek-sigaretten... weer terugvliegen naar Amsterdam? Het is een kwestie van jaren. Kijk, als zij 30 jaar gelobbyd hebben... dan denk ik, ik ben echt niet zo naïef... om te denken dat ik dit binnen een jaar heb opgelost. Tuurlijk nee. niet. 70%, 70 van de mannen in Indonesië is verslaafd aan sigaretten. 70%! Ja. En als je weet dat twee van de drie mensen doodgaat eraan... ja, ik kan niet rekenen... maar um, qua aantallen kom je dan op gigantische aantallen. Ja. Het is gewoon een moorddadige industrie. En uiteindelijk zullen, ik denk dat over 20, 30 jaar dat de, de, de, de jongeren die dan volwassen zijn... dat die denken, hè? Hoe kan dit nou? Hoe kan dit zo lang getolereerd zijn? Dat zou wel kunnen. Maar ik, ik maak me natuurlijk geen enkele illusie... dat ik dit over een jaar... Uh, yeah, dat, dat er een oplossing zou zijn of wat dan ook. Echt ja. niet, maar wel dat er anders naar gekeken wordt. En wel dat de gewetenloze tabaksindustrie... dat die gewoon teloorgaat, ook financieel. Dat al die aandeelhouders denken, oh shit... ik werk er eigenlijk ook aan mee... Goed. Uh, laatste vraag, kort antwoord, met een punt graag. <laughs> maakt u, ja, ik zal het uh, punt uh, aanhast, maakt, het u de, maakt u de conclusie van dit hele verhaal <laughs> nog leven, bij leven en welzijn mee? Mm, ja, ik ben al oud, hè? 60. Nou, ja, wel <laughs> <Pas al> mee. <laughs> Goed. <laughs> Dan ik zetten we daar het. ook maar meteen de punt. Okay. Hartelijk Yo, dank, Benedicte de Frik, De advocaten die de strijd aanbindt met de tabaksindustrie. Zometeen verplaatsen wij ons naar Pyeongchang voor Radio Olympia. Hi Sven, Svennie. Ik ben uh, precies andersom. Een man die zat opgesloten in een vrouwenlichaam. Maar dat was uh, vlak voor mijn geboorte hoor. Vertel. Caro en CRV. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl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 Sluit een serviceabonnement voor uw cv-ketel af. Dan heeft u er geen omkijken naar. Veenstra, meer in huis. Dit wil ik. Wil ik. Nu bij Tele 2. Dit wil ik, wil ik. De Dit wil ik weken. Met 10 gig data en de Samsung Galaxy S8. Voor een genadeloos lage prijs. Dit wil ik. Check snel Tele 2.nl of ga naar de winkel voor alle absurde Dit wil ik aanbieden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Een serviceabonnement van Veenstra is nu de eerste drie maanden gratis. Kijk op Veenstra.com. Dit wil ik. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar één euro. Klik en klaar op mijndomein.nl. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5.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 Klik en klaar op mijndomijn.nl.